Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Toen is Bakker van de ANWB. De opvallende files op dit moment in de Randstad op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Kadoule en Watergraasmeer, acht kilometer na een ongeluk. Ze zijn nu bezig met een politieonderzoek naar de oorzaak. Twee rijstroken zijn afgesloten, vertraging daar ruim 10 minuten. De meeste vertraging, zo'n 20 minuten, heb je op de A28... van Zwolle naar Utrecht bij knoop het Hoevelaken. De file daar is nog altijd zo'n 13 kilometer. Op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam na een ongeluk. Voor de aansluiting met de A15 nog 4 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij voor het verkeer. Vertraging nog zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort het, uh, We zitten nog aan tafel met het huurdersplatform Want we moesten afbreken vanwege het nieuws Nou dat is een beetje brutaal Om dat zo uh, de zender dicht te gooien Dus we zitten nog even te praten uh, Lieve mensen Jullie zijn heel actief uh, Het terrein uh, Corodex Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, dat koreldeksterrein uh, waar heel dringend behoefte aan is. Sociale woningbouw. Sociale woningbouw. En ouderen, hè, de grijze wolk, uh, ja. komt eraan van de babyboom. Ja. En, Waarom kijk je naar mee? Nou, omdat wij beide, ik kan niet naar mezelf kijken. Oh. <laughs> maar we zijn beide van de babyboom. <laughs> Oké. Okay. Nee, ik zat er nog voor zelfs. Nou, je 44. Ook nee, dankjewel. <lacht> dat komt. Ja, dat is goed. Maar goed, het is uh, dus een uh, heel erg uh, ouderen die thuis moeten blijven wonen. Hè, omdat de huizen nu uh, veranderen naar verpleeghuizen. Dus het is heel belangrijk dat uh, de ouderen... Woonruimte krijgen en met name ook natuurlijk de starters. Dus het Corodex-terrein. is wel heel erg uh, belangrijk. Heel goed. Lieve mensen, we gaan uh, afsluiten. Ik uh, wil jullie bedanken voor jullie komst. Uh, Therese Mok, uh, Esther Koning, Cor Haagsma en natuurlijk Pier Alshof. Ik wens jullie veel succes toe. Dank je wel. Dankjewel.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 Oh. Ja, U hoorde natuurlijk een stukje van Akwe en Munnik niet of nooit geweest. Maar we gaan praten met de heer Pluis, wethouder hier in Zandvoort. Kijk Jan, mag ik zeggen. Uh, even kijk Jan, uh, er is nog een drie kwartier mogelijkheid om oude kleding in te leveren ja. bij het, de Aangata Kerk. Ja. En dat is allemaal voor een goed doel. Dus ja. heeft u nog zakken met kleren? Ja, ja, uh, ga dan even nu naar de Aangata Kerk. Ja, er nog wat gebruiken, er begrijp, staat een ik. vrachtwagen klaar om alles in te laden. Dus uh, let even in uw klerenkast op wat u nog kunt missen. En breng het naar de katholieke kerk. Tot twaalf uur. Greg jan je hebt het druk gehad deze week met allerlei toestanden rondom de passage. Maar ik wil eerst even, de afgelopen zondag, toen zat zond je in een tent voor het gemeentehuis om de bewoners toe te spreken. En te luisteren en vragen te beantwoorden. Toe te spreken, vooral te luisteren naar de bewoners van Zandvoort. En, uh, en nou, dat was, dat was heel leuk. We waren, alle wethouders en het college, secretaris, waren aanwezig. We hadden dat verdeeld in shifts, uh, zodat we van tien tot vijf... Aan aanwezig waren en uh, nou, ik moest zelf ook minimaal twee uur zijn nadat dat vlog om. Ik was constant, was je in gesprek. Uh, uh, soms heel, heel, heel persoonlijk en heel direct gewoon een probleem aanhoren. En dat vastleggen en daar wat mee doen. Maar ook heel veel gewoon toelichten en uitleggen. Uh, ja, met elkaar wat discussiëren. En uh, begrip voor elkaars uh, problematiek vragen. Nou, geen werd... boze mensen? Ge eigenlijk geen boze mensen. En, uh, ja, dus, uh, er is, uh, iedereen vond het eigenlijk heel aardig. En het was heel laagdrempelig. De mensen zo stond voor zijn ook laagdrempelig. Er stond een leuk bankje. Dus het is, uh, we gaan het uh, nog... Uh, Vaker doen. En we vinden het eigenlijk heel fijn om het te doen. Wat verschil, want mensen kunnen ook gewoon een afspraak met je maken. Ja, bij mij staat. Je weet, ik zit aan de ene linkerkant daar. Met die bootjes worden wordt regelmatig op de raam gedrukt. Sowieso, als men bij mij op bezoek komt, staat er altijd in de e-mail: Klopt, maar op de ramen doe ik wel open. Dus wat dat betreft. Maar ja, dit is laagdrempeliger. En mensen, die moeten ook de tijd hebben. Dan lopen ze op die markt en die zien ontstaan. En ik denk, hé, wacht even, ik ga dat meteen eens even vragen. Ik vind dat prima. Ja, dus dat ga je vaker doen. Ja, we gaan het vaker doen, ja. Ik hoor er nu ook een keer in met de fiets door het... Ja, we, gaan, we gaan ook nog naar de wijk in. ook Omdat we natuurlijk ook wel willen horen rond die ambtelijke samenwerking. Maar oké, okay, dit is zo'n voorbeeld. Dit heeft dus niks met om samen te werken. Dit, heeft gewoon, dit is de zoon bestuurstijl die we voorstaan. En dat, dat blijven wij... Maar van Gert, van. als jij gaat fietsen door de wijk ja? Dan ga je met de rotvaart, met een elektrische fiets, door die wijk heen. Ja, ik, of stop je af en toe. Beste Pieter, ik heb nog geen... Een elektrische fiets. Hoewel ik het wel ook wel fijn vind. Want mijn vrouw heeft er wel een. Dus, ja. dus dan moet ik er af en toe bijhouden. Maar nee, we stoppen natuurlijk. We rijden door die wijk. We stappen af. We lopen. We, we gaan met de fiets. Omdat je dan qua mobiliteit gewoon wat makkelijker kan bewegen. Ja. En, en, en, en, en, en, en, en dan zien ze ons ook. Anders denk je, hey, we Dus uh, nee, dat is gewoon meer met de fiets door de wijk. Meer het begrip als dat we echt uh, te snel doorheen fietsen. We komen naar u toe. Ja, we komen naar u toe. Nu zaten jullie zondag in een tent. Ja. Was daar een vergunning voor? Uh, van iemand... al die tenten waren vergunningen. Waren geen daar handhaven langsgekomen. Er is geen handhaven Nee, maar er stonden allemaal tenten. Dus dat, dat hele gebied is natuurlijk vergund voor uh, dat gebeuren. Ja. Maar anders had het 140 euro gekost. Ja, misschien wel, ja. Het ja. was, was een partytent, ja. Ja, <lacht> dus, uh... ja het, het is toch wel opmerkelijk dat iemand voor een groep mensen een tent neerzet. als ze eventjes ja. droog iets kunnen eten. En, en dat er binnen vijf minuten handhaven voor de deur ja. staat. Ja, daar zijn ze over bezig volgens mij met elkaar. Om daar even met elkaar over in gesprek te gaan. Ga ik vanuit. Ja, want dus, uh, het, het is niet klantvriendelijk zo. Dat, uh... Nee, maar oké. Okay, dat, dat laat ik aan degenen die over handhaving uh, gaan uh, over. En, uh, maar ik denk dat ze maar even met elkaar in gesprek moeten gaan. Ja, en afspraken moeten maken hoe ze daarmee omgaan met elkaar. Goed. Uh, passage. passage. Er staan, er staan uh, spotprenten in de krant van een man die met uh, een tractor uh, of een bulldozer dwars door dat hele gebied heen gaat. Uh, en vervolgens moeten de huizen komen. Hoe zit het nou precies in elkaar? Nou, ja, eigenlijk zit het, is het eigenlijk al heel lang bekend. Ik heb dat ook even opgezocht. We zijn in, uh, eigenlijk al in 2004 uh, gestart met de ontwikkelingen van die, die beroemde middenboulevard, hè? Daar zijn allemaal deelgebieden benoemd. En uh, een van die deelgebieden heette Venema Plein Dorpszijde. Nou, lees dat maar even als de passagepanden. En vanaf het begin is, uh, is de strategie geweest uh, van de gemeente en van de gemeenteraad ook. We, we gaan de polen ontwikkelen en in de polen moeten we de levendigheid activeren. Nou, in alle plannen, dus van de plannen van 2004 tot en met nu... is steeds dat gebied aangegeven als wonen. En het bestemmingsplan wat aangenomen is in, 2000, uh, in 2010... daar staat ge gewone 1 streep 2. En daar staat niet in dat daar, uh, dat daar alleen wonen komt. Zeven meter hoog mag het daar nou worden. Dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Um, Toen de, de tijd al, dat is in 2008, hebben een aantal mensen van de passagepanden, ik ga niet de namen noemen, hebben bezwaar daar tegen ingediend. Dat doe je middels een zienswijze. Dus men was op de hoogte. Dus het verhaal, men is helemaal niet op de hoogte. Ik begrijp zelfs dat ze een vereniging hebben. Toen zijn er al zienswijzes ingediend en die zienswijzes zijn toen niet verklaard en zoals je weet is toen het bestemmingsplan in stemming gebracht aangenomen door de gemeenteraad en het enige wat uiteindelijk in het bestemmingsplan nog steeds geregeld moet worden is deelgebied de pallas wat daar aansluit want dat is vernietigd door de, staat, de Raad van State. Dus in feite wat er dus nu gebeurt is gewoon uitvoering geven aan het beleid wat al jaren geleden is, is vastgesteld en waarom moeten we dat nu gaan melden? We hebben het al eerder gemeld. We hebben in, uh, dus in 2009 hebben ze bezwaar ingediend. Toen is er ook gezegd, ja u staat op zo'n erfpachtgebied. En dat betekent dat als wij dat volgen. En wij willen daar wonen. Want wij willen juist ontwikkelingen. Wij willen een kwaliteitsimpuls geven aan dat gebied. En dat is niet wat er nu staat. Dat is niet de kwaliteitsimpuls die we in gedacht hebben. Doordat we nu in het entreegebied verder gaan. Ontstaat nu de behoefte om dat op te pakken. In 2012 is nog een keer aan alle eigenaren gemeld dat dit wel zo de afspraak is. Dus het is nu tijd, omdat die ontwikkelingen aanstaande zijn. Er is, op dit moment is er een uh, beeldkwaliteitsplan, zo goed als gereed, wat naar de gemeenteraad gaat. Waarin dan ook aangegeven wordt, hoe gaan we dat nou in het pallisgebied doen. En dan komt die entree bij. Dus het is nu ook het moment om te gaan melden dat het aanstaande is. Want het is natuurlijk wel zo, dat als je dit soort uh, zaken doet, wat trouwens heel vervelend. Is als je daar zit natuurlijk, dat je dat wel tijdig meldt en dat je dat ook doet op het moment dat je enig zicht hebt op ontwikkeling. En die ontwikkeling die is? Die is aanstaande. Dus ja, dat we, is, aan dat het het Pallasgebied gaan we dus nu ontwikkelen. Daar ontstaan de, de nieuwe polen ontstaan daar, dus de nieuwe gebouwen komen daar. Daar is ruimte. Extra ruimte om horeca retail. Ja, te wacht, realiseren. wacht, wacht, wacht, eventjes, wacht even. Uh, ik, ik herinner me de, de woningen aan de Prinsessenweg die gesloopt moesten worden, want er zou snel activiteit daar plaatsvinden. Uh, het ligt nog steeds braak. Uh, dat is een ander verhaal, want dat is, maar, dat is geen grond van de gemeente, dat is maar, grond van een nee, ontwikkelaar. Nee, maar, daarom vraag ik het even. Ja, ja. Hoe zit dat trouwens met de passage? Je zegt slopen, maar duurt het dan nog, gaat het meteen dan beginnen de nieuwbouw? Of zeg je dat kan nog een paar jaar duren? Daar ben ik het, want ik ben het wel met je eens. Je moet iets niet afbreken als het nog niet nodig is. Die Vind ik wat ingewikkelder omdat wij die grond aan AAM hebben verkocht. Er bouwcrisis is geweest, enzovoort, enzovoort. Hier is inderdaad... Het is ook niet billijk om te zeggen... Wij slopen dat op 23 januari 2019. En dan zien we wel... Nee... De, de mensen die daar... De, de plannen die wij hebben, moeten we ook kunnen uitvoeren. Dus we gaan, niet, we gaan dat niet doen. Dat, daar heb ik wel, ik wel van geleerd, van die les, ja. dat je dat pas doet, op het moment dat je ook daadwerkelijk de plannen hebt. Precies. Vandaar dat we ook in gesprek gaan, met, met, met die ondernemers. En het, daarom is er ook wel heel duidelijk gesteld, God, dit, let op, dit staat wel in uw contract. Ja. Maar, we gaan zo snel mogelijk met u in gesprek. En we gaan dus ook uitleggen, wat vooral de eerste bijeenkomst is, om elkaar ook in de ogen te kijken, en om ook uit te leggen waarom de gemeente dit wil, en, en wat het perspectief dan is in de toekomst. En als je ziet, terugkijkt naar alle discussies die er zijn geweest, dus ook bij die zienswijze die ik aanhaal, daar is ook gezegd, ja, en tuurlijk is het de bedoeling dat die winkels ergens op een andere locatie terugkomen. En we willen juist de ontwikkeling in dat, dat pol, de paul Mathuisplein bijvoorbeeld, maar ook in het pallasgebied hebben. Dat is ook de reden. Er zit een visie en een strategie achter. Er zijn ook strategieën vastgelegd door de gemeenteraad. Hoe gaan we om. En daar staat heel duidelijk in de panden waarvan wij zeggen dat we die niet laten staan daar hebben we de, de, de strategie voor en daar volgen we de, de erfpacht uitgangspunten die wij ooit hebben vastgelegd. En tot nu toe heeft de gemeenteraad dat steeds bekrachtigd. dat is al voor mijn tijd gebeurd dus ik kan niet anders doen als uitvoeren. Dat, dat uitvoeren, maar wel het zorgvuldig uitvoeren. En ook begrip hebben dat daar ondernemers zitten en goede ondernemers zitten... die er al jaren zitten, dat we daar een oplossing voor moeten vinden. Wat voor oplossingen heb je in je hoofd zitten? Ja, de, ja, de oplossing zou, zou natuurlijk moeten zijn... Het is een restaurant, of meerdere restaurants. Er zijn kledingwinkels, bedrijfjes, van alles zit erin. Ja, nou ja, kijk, we moeten even afwachten... De, de beeldkwaliteitsplan wat er voor dat Pallasgebied. is. Want voor dat Pallasgebied, dus dat is eigenlijk... Van, als je vanuit het station komt en dan doorloopt... naar, naar die twee pandjes waar de makelaar zit... en dan en, Bolle-Jan en dan, Bolle dan Pallas en dan het Dolphirama... daar wordt nu... Een bestemmingsplan voorbereid, want dat, dat was vernietigd. Daar, daar... Daar is een beeldkwaliteitsplan voor gemaakt. En dat bestemmingsplan dat moet aansluiten op dat gebied met die, met die uh, passagepanden. En daar kom, komen in de plint komen de mogelijkheden om nieuwe horeca en, en nieuwe retail te vestigen. En dat is ook de, het mooie. Want we, willen, we hebben het over de entree van Zandvoort. En er is natuurlijk niks mooiers als dat je als je uit het station komt... over dat mooie plein loopt, door de koperpastereel... netjes over een mooi voetgangersoversteekplaats oversteekt... dat je dan direct links en rechts of links dan ziet, en er zit daar misschien straks wel onze Italiaan en, en, en, en, en de Tirole Stube en er zit, er zit van, de, van de berg watersport, want je gaat naar stroom toe. Dus dat is ook voorzien. Dat is ook, dat is ook de visie die, die dit college Maar heeft. nu krijg je de indruk van als je de, als je de bericht moet luisteren van jongens, bekijk het maar, je moet wegwezen en klaar. Nee, als ik had gezegd bekijk het maar, dan had ik ze niet meteen uitgenodigd voor een gesprek. Nee, daarom wil ik die duidelijkheid? Ja, woensdag is niet voor niks dat gesprek. Maar we moeten wel duidelijk stellen. Dat, dat er een afspraak is gemaakt. In dat gebied. Zoals die is. En ik kan niet zeggen van. Dat, dat is er niet. Dus ik moet, wij hebben vooral ook. Als overheid heb je nou eenmaal de plicht. Om dat goed te melden. Want als ik dat niet goed meld. Dan krijg ik over een jaar te horen. Ja maar wij dachten dat, we zomaar, dat het zomaar geregeld werd. Want dat, dat wordt nu ook gezegd. En er is wel altijd gezegd. En natuurlijk moeten we zorgen. Dat we, dat we ze ergens kunnen herplaatsen. Maar hoe ook, en wie ook. dat gaan betalen? Dat, dat maar, is natuurlijk nog een discussie. Nou, ja. ook tijdelijk natuurlijk. Want, uh, ook, nee, maar je moet. Ik denk dat je moet zorgen. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Dat als je, daarom wil ik ook tijdig beginnen. En we, we hebben pas sinds kort, hè, omdat we nu met dat uh, beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan bezig zijn, sinds kort hebben we enig zicht op wat we willen gaan doen. En ik dus. Er is wel in 2012 al gemeld, dat het gaat gebeuren. Maar ik zeg, we wachten tot we zicht hebben. Want anders ga ik iets roepen. Maar, en ik weet bijvoorbeeld, de komende tien jaar gaat er niks gebeuren. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Okay. Dus we willen nu wel gaan beginnen. En, en natuurlijk moet je zorgen dat het zo min mogelijk voor iedereen kost. Dus als je zegt, van: goh, we gaan op zoek naar alternatieven. En dan zorg je dat je eerst je alternatieven hebt. En dat je ze dan direct verplaatst. En daar ga je nu naar kijken. En daar gaan we dus nu ook aan, aan werken. Okay. Het lijkt maar logisch dat je zo werkt. Want wij hebben er helemaal niks aan. Dat, dat, ik ga geen reclame maken voor die bedrijven. Maar dat die bedrijven verdwijnen. Ja. Dat, daar zitten we ook helemaal niet op te wachten. Okay, maar ja. er, er ligt wel een dilemma. En, ja. en, en, en, en mensen hebben iets gekocht of iets gehuurd... waarin duidelijk stond wat de afspraken waren. Dus, dus ik, ik kan daar niet zomaar aan voorbij gaan. Want dan doe ik geen recht aan andere mensen... waar ook dit soort problemen spelen. En waar ook zo gehandeld wordt. Maar ook aan mensen die gewoon eigen grond hebben... en daar heel veel voor hebben betaald. En die zeggen, nou, nou had ik ook wel die erfvachtconstructie willen hebben... waar ik bijna niks betaal. En dat ik dan vervolgens het uh, zomaar krijg. Zo werkt dat niet. Dat, en als ik dat doe, krijg ik andere verhalen... Dus voor een bestuurder is dat niet 1, 2, 3 uh, om te regelen. Vind je het nog leuk? Dat vind ik wel leuk om te doen. En ik vind het ook goed dat ik met die mensen nu in gesprek ga. Je hebt nog tien maanden de tijd. 10 maanden de tijd, ja. En er is nog een hoop te doen. Dus, uh, ga je dan uh, weer voortzetten? Nog een ja, periode? Ja, ik ga door. Echt. Maar oké, okay, dat moet mijn partij bepalen. Maar wij, wij gaan al heel snel... Je, je stelt je bereid. Ja, ik stel me beschikbaar. En wij gaan al volgende week woensdag... gaan wij als al in, uh, met het bestuur en met, uh, met de leden praten... over ons verkiezingsprogramma. Dus we zijn al bezig... Uh, nou, dat doet iedereen. Ja, dat doet iedereen, dus uh, heel mooi. Ik wens je veel succes. Ja, dankjewel. En veel rust en veel... Uh... Gaat lukken. Eerst de zomer hè, ook nog even, maar eerst nog een heleboel andere dingen te regelen de komende maanden. Hé, hey, bedankt voor je komst. Oké, okay, bedankt. Beautiful uitzending. U heeft geluisterd naar Beautiful People van uh, Melanie. Heerlijke, mooie meid. Maar of het geschikt is voor Songfestival, dat is wat anders. Uh, aan tafel zit op dit moment uh, Piet Oud en uh, Dick Housé. Ja, en we praten natuurlijk over dan circus. Want in het museum, ons Zonfusmuseum, is een tentoonstelling. Het circus is terug in het Zonfusmuseum. En ik heb de recensie gelezen in de krant. Lovend, enthousiast wat je allemaal hebt gedaan. Want ja, ik praat even nu tegen Piet Heijn. Jij hebt de grootste verzameling over circus in je huis staan. Uh, nou, in, in een opslag voor groot gedeelte hoor. Dus uh, ik heb thuis iets meer dan uh, 2000 circusposters van 1825 tot 2000 heden. 2000 posters. Meer dan, meer dan, ja. Ik kwam er toch. Gerubriceerd voor... en, en Gerubriceerd, uh, dat varieert van oude echte originele Sovjet-posters tot en met uh, ja en, en een playbill van Astley's. En Estlies was het allereerste circus. En volgend jaar dan viert de hele wereld 250 jaar circus, want Philip Astley begon 250 jaar geleden het Allereerste circus. En dan zit je hier was. zo rustig en zo nuchtig. Ja. Als je zo'n verzameling hebt, uh, is het beveiligd is het, uh, heb je brandverzekering, uh, heb je inbraakverzekering. Uh, ik noem maar wat. Nou, het ligt, het ligt niet thuis. Het is goed verzekerd. Uh, dus daarom zit ik er zo rustig bij. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ik zou bloednerveus zijn als je zoiets hebt. Nee, het zijn allemaal dezelfde posters. De, uh, het is een en zel, het zijn allemaal kopieën van één poster. Ja, het, dat is maar, dik hoor. Maar, maar, maar wel ja. Echt goede kopieën hoor. Dat... Ja. Nee, het is mooi. Het is echt heel ah. mooi wat die heeft. Ik hoor je niet, je moet harder praten, Dick. <lacht> Net nee, hartstikke mooi wat hij heeft echt, ja. echt heel mooi ja. Ja. Ah, nou, dan heb je posters, uh, wat heb je nog meer in je verzameling kostuums uh, uh, ik heb wat, wat, uh, ja, wat, wat kleine dingen zoals echt originele uh, Sovjet circus pins dat was echt iets wat heel veel uh, Sovjets destijds ook verzamelden een aantal daarvan liggen ook in het museum in de vitrine om te bewonderen uh, Ja van, van alles voor wat maar vooral posters en programma's ben ik op een gegeven moment maar mee gestopt want ik verzamel nu alleen nog maar de programma's van de circussen die ik ook daadwerkelijk gezien heb. Hoe kom je eraan? Bedoel je aan... Aan, aan... aan al die spullen die je hebt. Oh, eBay is geweldig. En Marktplaats is leuk, en, uh, en natuurlijk ook zijn er soms uh, oude circusmensen, zoals Dick, ja. die af en toe ook nog wel eens wat uh, toegestopt hebben van, nou deze heb je volgens mij echt niet. En dan komt hij weer met iets aanzetten dat ik denk van, oh, die heb ik nog niet. Dat kost je goud geld. Nou, Dick is inderdaad erg duur, maar eBay valt gelukkig mee, <lacht> dus dat compenseert weer. <lacht> <lacht> <lacht> maar goed, dan toevallig komt iemand erachter dat jij die verzameling hebt ik denk een van de grootste verzamelingen in de wereld. Nou, nou er, zijn, er zijn nog groter hoor. Vergeet niet dat er in Amsterdam bijvoorbeeld, in de universiteitsbibliotheek een gigantische collectie ligt, eh, waaronder ook de collectie van Weilen, Jaap Best, die een tijd in Haarlem heeft gelegen bij het Teilers Museum. En dat is ook gigantisch. Uh, Jaap Best heeft destijds ook de complete inventaris min of meer gekocht van de drukkerij Friedländer uit Hamburg. Een Joodse drukkerij die gek genoeg vlak voor de Tweede Wereldoorlog stopte. En en, uh, die daarna nooit meer opgestart is. Maar het is ook daar gigantisch. Dat is een, een circusposter, zeker in die tijd waar we het over dan hebben, dat was nog kunst. Uh, we hebben ook in het Zandvoortsmuseum een aantal originele posterontwerpen liggen. Dus die werden nog met de hand geschilderd. Uh, in, wat in het museum te zien is, zijn dan voornamelijk de ontwerpen van Kurt Koberstedt. Dat was de hoofdontwerper van het staatscircus van de DDR. En de ontwerpen die in het museum liggen, die zijn ook nooit een poster geworden. Dat zijn de afgekeurde ontwerpen. Uh, dus er is er maar één van. Dus die zijn echt uniek. En ja, dat soort dingen, daar loop je soms tegen aan. Ook het gastenboek van het staatscircus van de DDR, uh, Bush. Uh, staatscircus van de DDR had drie reisende ondernemingen. Aeros, Olympia, Berolina en Bush. En het gastenboek van Bush, dat ligt nu ook in het museum. En dat kwam ik toevallig tegen dat ik in een oud antiquariaat in Berlijn naar binnen liep. Ik kijk even naar Clown die Je zit helemaal het open mond te luisteren. Dit, dit is voor jou uniek waarschijnlijk. Nee, ik wist dit. Ik ken, ja, ken Piet al oh, oh, heel jaren en jaren. Nee, dit weet ik. Wat, al. <laughs> Wat het leuke is, ook in het museum, er hangen ook posters die Tom Manders nog gemaakt heeft. Want dat was een, een, een, een ja, ja, recorteurspilter. Ja, ja, ja, ja. En dat is dan uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Tom Manders, dat is weer een oom van Hilly Jansen en zo. En, ja, ja. en, en, en, en, en Kees Manders. Dat, dat is allemaal weer familie van elkaar. Ja. Dat wist dan weer niemand, omdat ik dat Toevallig. Zij... Sommige Kees... mensen weten niet eens dat Tom Manders later doorbrak als Doris. Ja, ja, ja. En Kees Manders, die woonde in Zandvoort op ja. de hoek van de Kostvloerenstraat. Ja, ja. Zeer ja. actief in de politiek geweest. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja dat weet ik. Ja, ja. En Hilly, die is daar dan weer familie van. En, want Hilly kwam het heel trots vertellen. Maar ik wist het, want ik heb wel met Tom Manders gewerkt en zo. En mijn vader, die, die uh, heel lang geleden... Vader, die had posters laten maken door Tom Manders. Maar toen had je nog niet echt van die foto's van hoe werkt het nou allemaal. Dus Tom Anders had met mijn vader, die had een vatspringnummer, springen. en die maakte niet met stippenlijntjes zo, dat je zag hoe die sprong en zo. Die hangen ook in het, in het, in het museum al. heeft hij allemaal. Pieter en Oud? Ja, je kijkt een beetje zo met uh, jaloezie van plot. Nee hoor, nee. nee. Hij is zo jong als wat en wat hij allemaal al heeft. Nee, nou, hij ziet er jong uit, maar dat is, dat is, dat is niet helemaal waar. Oh. Maar. Hij ziet er ook nog <laughs> mooi uit <voor> die <laughs> ja, leeftijd dik. Nee, maar ik heb liever... Bij mij lag zo'n zo poster in een hoek ergens. Nou, dan, dan kan hij het beter hebben. Wat moet ik... Mijn kinderen hebben er ook niet zoveel. Is er nog veel in omloop? Um, ik, ik verwacht binnenkort dat er weer heel veel circusposters op de markt gaan komen. Hoe dan? Uh, er is een beetje binnen, binnen veel van de circusvrienden. die veel verzameld hebben in de jaren 50 en dergelijke. Uh, die worden oud. Dus die, uh, nou ik wil niet zeggen die vallen om bij bosjes. maar het komt er wel bijna op neer. En dat betekent dat er ja, een hoop vrijkomt. waarvan een heleboel mensen denken van ja. Uh, de kinderen of die hebben weinig met circus. of die zeggen van nou die poster vind ik mooi, die poster vind ik mooi. Maar om er nou een honderd of een paar honderd te bewaren, ja, het ja, neemt ruimte in. Nou ja, we kijken er nooit naar. Eh, dus dan gaan ze weg. En, en heel erg, soms belanden ze zelfs bij het oud papier. En dan is het beter. Dus iedereen in Zandvoort even een oproep voor de luisteraars. Als u nog een <laughs> oude circusposter heeft liggen, breng hem naar het museum. En dan komen ze vanzelf bij mij terecht. Nou, het vind nog meer? Nee. En als de mensen dat doen op 4 juni, 4 juni, smiddags, ja. om 3 uur, dan treed ik een uur op Is zijn museum. Ja, maar alleen als u een poster <laughs> meeneemt, dan treedt hij op. <laughs> 4 juni, ja. Jongens, even, even uh, die, die, die tentoonstelling is uniek in het museum. Ja, heel mooi. Tot 11 juni is die. Ja. En uh, ja, u weet wanneer het museum open is, van woensdag tot en met zondag. Van 1 uur tot 5 uur. De entree is 3 euro en tot 18 jaar is de toegang gratis. Dus neem ook kinderen mee en laat ze genieten van het circus, want het is natuurlijk een cultuurbezit wat uniek is. Ja, ja klopt. Dat je daar ziet. Mijn voorstelling is helemaal gratis. Ja, Ik word gesponsord door uh, Niek Meijer. Zo, persoonlijk. Ja, want ik, ik zeg het eventjes, er is.. Uh, als u komt. Ieder bezoeker krijgt entreegeld van die drie euro terug uh, in de vorm van een kortingsbon van 3 euro voor Magic Circus het Amsterdamse stadscircus dat in augustus in Zandvoort te zien zal zijn. Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, de gemeente is heel druk bezig om het circus naar Zandvoort te krijgen ja? op dit moment is het nog niet helemaal rond, maar de kortingsbon is geldig voor augustus, dus zelfs als Magic Circus niet naar Zandvoort zou komen zijn ze gewoon nog in Amsterdam te bewonderen, of hier nog in de omgeving wellicht, en uh, dan kunnen mensen gewoon op www.magic-circus.nl kijken waar ze precies staan en kunnen ze even goed nog gaan genieten van echt modern theatraal Nederlands circus. Wat is dat, theatraal? Het is eigenlijk de, de missing link. Tussen het traditionele circus en Cirque du Soleil... Uh, waar je bij Cirque du Soleil uh, eigenlijk niet met je kinderen erheen kan gaan... en je blauw betaalt, zit je voor een leuk bedrag bij Magic, inclusief je kinderen... En uh, die genieten allemaal. Het is echt een familieshow, maar wel aangepast aan de huidige tijd. Uh, er zit magic in, er zit comedy in. De clowns hebben geen rode neus meer. Dik de laatste paar jaar trouwens ook al niet. Nou, en... die heeft hij al jaren. Nee. Ja, maar er even een andere... Ja. Dat, dat heeft een andere... Dat heeft andere reden, inderdaad. Maar um, het, sowieso, een echte clown heeft nooit echt een, een rode neus gehad. Uh, een clown, dat is eigenlijk de witte clown. En degene met de rode neus, dat is eigenlijk een august. Dat is eigenlijk geen clown. En eigenlijk heeft uh, het onderwijs daar weer eens in Nederland zwaar gefaald... doordat dat mensen al jarenlang verkeerd is aangeleerd. Ja. Want als ik kijk naar de clowns die de ziekenhuizen bezoeken... die hebben, zijn beroemd vanwege de rode neusjes. Maar het zijn ja. er geen clowns. En, en wat ik maar het allermooiste vond. Het zijn mensen die leuk doen aan een bed. Ja. Ja. Maar Dik, ze krijgen wel per bedbezoek... 60 euro ja. van al het geld wat ze ophalen. Ja. 60 euro per bedbezoek wordt in rekening ja. gebracht. Dat is, kijk, het is goed ik werk wat ze al jaren voor niks. Ja. <laughs> nee, maar ik, ik, ik vind, ik, het is goed werk wat ze doen. Begrijp me niet verkeerd. Maar om daar een bedrag van 60 euro per bed aan te gaan hangen... dat vind ik wel erg uh, buitensporig. Ja, ja. En over, over uh, het circus. Ik heb begrepen dat er ook nog een circus schoon is het nu wordt opgezet. Uh, daar zijn inderdaad ook plannen toe. Een aantal uh, artiesten, de familie Stoljarov, uh, die jarenlang gewerkt hebben bij het staatscircus van Moskou Holiday. Ja, uh, ja die zijn eigenlijk in voor blijven hangen. Want zoals vele zandvoorders weten op het circuitpark, daar stond jarenlang het, en overwinterde het, het, het staatscircus van Moskou. Moskou. Zij zijn blijven hangen en zijn nu druk bezig inderdaad om ook een, een Zandvoortse circusschool op te richten en dat is eigenlijk ook weer een heel goed initiatief en hartstikke leuk voor kinderen want bijvoorbeeld alleen al jong leren is gigantisch goed voor de hand oogcoördinatie Kan je dat? Ik kan jong leren. Ja. Maar dan moet je wel jong leren. Ja, ook. Ze, hebben die, ze hebben al leerlingen hoor, die, die ja, artiesten. Ja, dat, dat staat in de krant, ja, dat is het ja. toch leuk? Is het, he? Hartstikke leuk. In de gymzaal bij mij beneden, Louis Davids Carré. Dat is goed, ze. Ja, zijn ze. ja. ja. En ze verdienen eigenlijk veel meer leden. Want het circus is zo leuk. En daarnaast is het ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Want op het moment dat ze inderdaad een truc na lang oefenen kunnen. Is dat zo goed voor het zelfbewustzijn. Het ja, je is... kan het ook op school laten demonstreren. Ja, het circus is gigantisch pedagogisch verantwoord. Het, het is veel meer dan alleen sec-entertainment circus. En ook bij, bij Magic Circus. Het uh, Magic Circus is ook een sociaal circus. We doen heel veel projecten met onder andere gehandicapten met ouderen. Noem maar op. Um, en... En ja, is, is echt een, een sociale cohesie bevorderend uh, platform binnen een wijk in Amsterdam. Daarom bezoeken ze ook de verschillende wijken en niet alleen het centrum. Uh, ze, gaan echt, ze brengen de buurt weer samen bij elkaar. Woon jij in Zandvoort? Nee. Wanneer kom je in Zandvoort wonen? Maar nou, met dit enthousiasme en de jeugd in Zandvoort. moet iedereen enthousiast worden. Hilly zat te denken om mij een kamertje boven het museum aan te bieden. Maar dat, dat is hem nog niet helemaal. Ik weet nog niet. Uitzicht op zee lijkt me wel heel mooi. Uh, financiën moeten ook kloppen. Oké. Okay, ja, hij komt nooit. Hij <laughs> ja, leuk. Da, daarnaast ben ik ook vaak op reis, moet ik zeggen. Ik ben, uh, op, zeker de afgelopen paar jaar, was ik vaak, uh, als ik het in totaal zou zeggen, drie, vier maanden per jaar thuis en verder op tournee. Uh, het zijn met de Chinese staatszitterjes in uh, Duitsland. Wat, wat doe je dan als je op tournee bent? Um, ik ben onder andere spreekstelmeester geweest bij het Circus Festival in Essen in Noord-Rijn-Westfalen. En daar uh, trad ik op samen met Popov. Dat waren zijn laatste optredens helaas in, het, in, in Europa. En uh, ja, toen stond ik samen met hem in de piste. Um, daarnaast ben ik als marketeer voor een aantal circussen werkzaam geweest... in Duitsland, in Engeland, ook als fotograaf. Um, als circusfotograaf, echt specifiek op de entertainmentfotografie. En uh, ja, dat zijn zo'n beetje de dingen waar ik me mee bezig ben. Ja, nu kan ik me voorstellen hoe al die attributen hier komt... en al die posters komt, Je zit midden in, zeg maar... In het wereldje. Voor, in het wereldje ja. van... Deze mensen. Ja. ja, ik heb ook diverse posters wel gemaakt. Ook die heb ik nog in Engeland gehangen. In Duitsland aan de muren en langs de wegen gestaan. Uh, voor de poster van het Weld Festival. Die had ik ook gemaakt. Dus dan moest ik eerst even bij Oleg Popov thuis langs. Want er moest een fotoshoot gemaakt uh, gedaan worden. En het allerleukste was, daar zou ook nog een model komen. Want het was Oleg Popov samen met een groep van het Chinees staatscircus. Uh, dus we hadden een Chinees model geregeld. Dat zou ook langskomen. En die had vertraging. En... Die mensen die kwamen uit, uit, uit, oorspronkelijk uit het, het, het Chinese gedeelte van de voormalige Sovjet-Unie. En die moeder had Popov nog als klein kind gezien. Dus het model en haar moeder komen binnen daar. Alleen Popov zat er helemaal klaar. En dat was voor die mensen zo surrealistisch. Want het was net zoals zij binnenkwam En daar zat hij in de tuin helemaal in kostuum met de pruik op. Met zijn beroemde zwart-wit geblokte pet op. En die mensen die hadden echt zoiets van, nou zo loopt hij de hele dag... Door zijn huis. Helemaal in spink. Zo laat slaapt hij ook. De... Ja, zo slaapt hij. Zo loopt hij de hele dag rond. Daar hebben we achteraf ook smakelijk om gelachen. Uh, Olek en ik. Maar de kans is dus groot als ik met mijn kleinkinderen naar het circus ga... dat ik jou als de spreekstalmeester zie? Uh, nou, in, in Nederland doe ik alleen nog maar uh, speciale klussen. Uh, maar als iemand naar het Magic Circus gaat... Ja, voor het Magic Circus doe ik onder andere de marketing, fotografie. Uh, ik hou hun website voor ze bij. Uh, dus als je naar het Magic Circus gaat of naar sommige andere circussen. Of als je naar het Cirque Berserk gaat in Engeland. Een beroemd theatercircus daar. Uh, of het Sippo Circus in Engeland. Of Monaco. Dan zie je mijn naam voorbij komen. In Monaco niet. Okay. Daar kan ik geen zaken doen. Okay, uh, okay. Dat is een festival. Het beste van het beste komt er. Maar het grootste van heb ik ooit al een keer ergens anders gezien. Ik vind het het leukste om de ex te zien voor ze doorbreken. Want dan kan ik ze misschien nog ergens anders laten optreden. Uh, als ze nog betaalbaar zijn. Lieve mensen. Wij gaan uh, dit onderwerp ik ben je uh, zeer erkentelijk dat je hier naartoe hebt willen komen. Geen probleem. Uh, ik ben helemaal flauwgekast van wat ik allemaal van je gehoord heb. Uh, je bent echt uniek. En dames en heren luisteraars, ga naar het museum toe om deze unieke tentoonstelling te bekijken. En, Komt dat zien? En misschien, misschien is Piet dan ook nog een keer aanwezig daar en uh, vlog deze man. Dank je wel. Dank je wel voor je komst, Dick. Dank je wel. Oké. Okay. We zitten inmiddels aan tafel met de laatste gast van deze morgen. En dat is ons aller Leo Heino. Hij is voorzitter van de Partij van de Arbeid. En het is nog tien maanden. En dan, dan is het zover dan hebben we de verkiezingen. Ja, het, dat wordt wat. Dus uh, we gaan in de stad blokken. Ben je er klaar voor? Nou, nog niet. Nee, we moeten nog flink wat werk verzetten... Uh, we zijn iets uh, verlaat. En, uh, Hoezo? Nou, wij, wij, uh, de Partij van de Arbeid had eerst het plan om eens een flinke uh, samenwerkingsverband op te zetten. Oh, in ieder geval een eigen progressieve uh, linkse groepering met een lokale partij. En dat zou een samenwerkingsverband zijn tussen uh, Sociaal Zandvoort, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja. Helaas, die, uh, dat is uh, niet gelukt. Daar zijn we nu pas... Uh, Waarom is dat niet gelukt? Nou, omdat uh, in ieder geval vanuit de kant van Sociaal Zandvoort niet de behoefte was om, uh, om uh, een blok te vormen uh, voor de komende verkiezingen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor GroenLinks. En daar hebben we wel een poos op gehoopt. En, uh, hebben we die in Zandvoort, GroenLinks? Ze zijn niet in de gemeenteraad, nee. maar de, de, de politieke partij GroenLinks bestaat wel. Hè, dus okay. uh, is wel actief bij monden van uh, een bijna regionale voorzitter, Kees van Deursen. Die ken je wel. Ja. Nou, uh, uh, dat is mislukt helaas. Uh, zodat je ook wat minder politieke partijen had uh, gekregen bij de komende verkiezingen. Maar dat is helaas is mislukt. Maar wij zijn er nog natuurlijk. En... Uh, wij gaan uh, uh, wel verlaat, maar we gaan nu heel actief uh, starten met, uh, met de, de zaken die gedaan moeten worden. Dus het verkiezingsprogramma schrijven en uh, de kandidaten uh, opporren en voorbereiden op hun taak. En, uh, nou, ik denk dat elke politieke partij daar op dit moment mee bezig is. Nou, dus je gaat als zelfstandige partij terug de verkiezingen in. Nee, dat gaat niet door. We gaan nu. Dat was wel het plan eerst, maar dat heeft geen zin. De Partij van de Arbeid is gewoon een, een afdeling van de Partij van de Arbeid en die gaat gewoon meedoen. Ja, maar niet in een lijstcombinatie met andere partijen. Nee, nee, nee. nee. Dat bedoel ik met zelfstandig de verkiezingen gaan ja, dat als zou de Partij van de Partij Arbeid. Doen, ja, ja, ja. Heb je, uh, wat zijn je verwachtingen nu al, kan je, als je kijkt naar het landelijke beeld? Uh, nou, ik, ik zou het niet weten. Het, is, uh, het uh, politieke lokale landschap uh, zal ook hier in Zandvoort uh, uh, uh, toch wel uh, uh, beïnvloed worden door het feit dus dat, uh, dat er weer een paar nieuwe partijen mee zullen doen. Maar in ieder geval, Partij van de Arbeid is een stabiele factor, denk ik. Uh, mede door het uh, optreden van uh, onze wethouder Gert Tone. en uh, Dus ja, we hebben wat te bieden. Maar ja, hey, dat moet erkend worden. Ik heb begrepen dat ook de PVV in Zomvoort uh, mee wil gaan doen. Ja, dat klopt. Uh, ik, uh, ja, ik weet niet hoe ze gaan meegaan doen. Als ze dezelfde structuur hebben als het landelijke partij ben ik bang voor de democratische besluitvorming eh, lokaal ook. Maar nou, we zullen zien eh, eh, wat dat eh, teweeg zal brengen. Ik is... geef dat ook zo'n uh, kaart. Je hebt de Veluwe zo'n kaart voor uh, zwarte kousen. En Stampoort is ook uitverkoren door de PVV. Door een, een, een bepaalde uh, hoeveelheid mensen die op de PVV stemmen. Ja, dat waren toch veel. Ja. En wat, wat is jouw verwachting over de oudere partij? Want die hebben zichzelf in de afgelopen vier jaar een beetje opgeblazen. Ja, dat, die werd voorheen bestuurd door Karel. Ja. En die had het vermogen om alle vrienden en bekenden op de lijst te krijgen. En die had ook weer familie. En dat was zijn strategie in de tijd. En ja, die is... Die is er niet meer. En ik denk dat het een beetje uit elkaar uh, gevallen is. Uh. Maar we zullen zien. Ja, ja. Um, een, een, een, een punt van kritiek uh, Leo, naar, uh, naar de Partij van de Arbeid toe. Ik heb jullie website weer eens bekeken. Uh, die dateert van vier jaar geleden. Ja, uh, ja. De laatste bericht was op 21 februari 2014. En dat was het verkiezingsprogramma. Daarna is er nooit meer iets op jullie website gekomen van wat doen we, waarom doen we dat, uitleg geven aan belangstellende kiezers. Wil je voorlichting geven? Houd dan die website bij een filmpje en zo snel mogelijk, want dit is jammer. Nou, dat, uh, dat verhaal klopt van jou. Dat heb je goed gekeken. In ieder geval uh, werkt jouw apparatuur. Werkt. Goed. In ieder geval uh, het organiseren van uh, iemand die die website uh, bijhoudt. Uh, dat komt natuurlijk ook weer aan de orde. En uh, dat zullen we ook weer gaan invullen. Maar het valt niet uh, mee om... Uh, om menskrachtige te mobiliseren. om uh, mensen die daar veel energie in gaan uh, stoppen. Nee, maar maar dan, je uh, moet voorlichting geven. Als jij goed wil overkomen naar de zonsbevolking. dan moet je voortdurend alle communicatiemiddelen gebruiken. en niet één keer in de vier jaar. jullie officiële website vergoeden. Goed zo, uh, meneer uh, Jasra. Ja, ik geef alleen maar adviesjes hoor. Nou, het klinkt meer. het uh, niet. Maar je ik, ik hebt heb gelijk gekregen. Je hebt gelijk. Dus. Maar hoe we dat, dat moeten doen, dat, dat bepalen we. En onder meer is een website een goed middel. Ja. Ja. Onder meer een goed middel. Er zijn meer middelen hoor. Dus, ja, precies. Ik heb overigens jullie verkiezingsprogramma van vier jaar geleden nog een keer helemaal bestudeerd. Mooi, hè? Ik, en jullie hadden wel een vooruitziende blik... Van Spijkstraat moet eenrichtingsverkeer worden. Nou, dat is vorige week gebeurd. Ja, ja. Om maar eens even wat te noemen. Nou, nou ja. Het is maar een klein dingetje. Ja. Maar ja. jullie waren daar wel heel actief in. Er um, moet gratis parkeren komende winter. Nou, het is niet helemaal gratis, maar het is wel een stuk goedkoper uh, dan in de zomermaanden. De strandpavillons moeten ruimere openingstijden krijgen. Dat is voor gedeelte ook gelukt. Dus er zijn een heleboel dingen, en ik kan er nog veel meer noemen... Uh, ja, die... ga je gaan. Uh, uh, <laughs> nou, je weet het zelf ook hoor. Uh, je bent tegen verkeersdrempels. Dat staat in het programma. Nou, uh, inderdaad, er komen steeds minder verkeersdrempels. Maar ik heb ook een paar dingen. Er moet meer gedifferentieerde bouw komen. Jongerenhuisvesting, starterslening en statushouders. Dat ja. is ja, Daar ben je niet alleen voor verantwoordelijk. Dat doe je dan als college met elkaar. Maar daar mag ook wat meer aandacht aan komen. Jongerenhuisvesting. Ja, dat vindt, vinden we nog steeds. Ik vind het ook jammer dat daar op dat industrieterrein bijvoorbeeld in, eh, voordat het gerealiseerd wordt... geen eh, woningen kunnen neergezet worden voor jongeren... als, zij, als zijn het containerwoningen of zo, tijdelijke huisvesting... Eh. En uh, er zouden een hoop uh, uh, jonge mensen geholpen zijn. Ja, dat denk ik wel. Dus uh, dat is niet duur. Uh, kan ja. toch, uh, nou ja, relatief niet duur natuurlijk. Maar het zou wel een uh, redelijk oplossing zijn voor, uh, voor een hoop uh, jonge mensen. Heb je dat ook doorgegeven aan je wethouder? Ja. Mijn wethouder, die, uh, die weet heel goed wat hij doet. Okay. Die is zo eigenwijs. Meen je dat nou? Ja, maar, maar niet, niet wijs, in de verkeerde, wijs in de verkeerde zin hoor, eigenwijs. Maar uh... nee, dat gaat prima. Uh, jullie zijn ook actief geweest om te mee te delen dat de samenwerking met de gemeente Haarlem. Onontkomelijk is. Dat moet gebeuren. Ja. Uh, want de, de problematieken die, die er zijn, die kan je met de korps, ambtenaren niet meer oplossen. Dus ja. je moet samenwerken met haar. Dat, dat klopt, ja. Daarbij, dat, dat is dat... inmiddels gerealiseerd, natuurlijk. Daar ben we vier jaar geleden heel duidelijk in. Ja, nou. ja zeker om de grote verandering in de tijd. Hè. Dus uh, het sociale domein uh, werd, werd, kreeg een heleboel taken. Dus uh, we hadden wel versterking nodig, denk ik. Maar wat overeind blijft... dat is de zelfstandigheid van uh, Stantwoord, bestuurlijk. Nou, dat moet je waarmaken. Dat is voor een hoop mensen van uh, bijna niet geloofwaardig... die denken, ja, dat wordt allemaal halen. Maar dat is de, de kunst om dat te behouden. Uh, dat uh, is een vorm van decentralisatie die je in stand houdt. Dat uh, toch de Standvoortse gemeenschap... En dat ze dat kunnen blijven koesteren en met, hun, met de directe invloed van de bewoners. Leo, wat ik, ik heb nog een vraag wat, wat mij opvalt in jullie oude verkiezingsprogramma. Daarin staat hotels en pensions... mogen niet gebruikt worden voor huisvesting van buitenlandse werknemers. Ja. Staat dat nog steeds, denk je? Ja, ik denk het wel, ja. Want ik zie is, zoveel busjes uh... met uh, de vrienden uit Polen en dergelijke... Ja, ja, ja. die de pensions bezetten. Uh, ja. Ben je nog steeds die mening toegedaan? Ja, ik vind het wel, wel ja. Dat, dat, dat, dat, dat is niet de bedoeling van het hotelwezen van het Zandvoertse. Wij moeten toeristen ontvangen... en dat, uh, die vorm van onderdak verlenen, dat kan ook andere op andere plaatsen. Maar in Zandvoert vind ik daar minder geschikt voor, ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, nog een puntje, want je kan nog geld krijgen. Uh, er staat uh, op de gemeentelijst van de gemeente Zandvoort... ...kan je nagaan hoeveel geld elke fractie aan budget krijgt. Fractiebudget. Mm -hmm. uh, en dat is jullie budget is 500 euro. Mm -hmm. Wat de fractie krijgt. Er is niets van uitgegeven. Dan kijk ik bij andere partijen en die hebben dat helemaal opgesoupeerd en, en dergelijke. De Partij van Arbeid heeft het niet uitgegeven. Hij ja, heeft te veel te druk met werken. Hè? Dus dit kan je dat geld niet gebruiken dan voor iemand die de website opzet? Uh, nee, dat zal uh, toch een vrijwilliger uh, moeten okay. doen. Ja, nou, ja. Nee, ik geef het er mee maar aan, omdat ik zie dat de VVD hun geld gebruikt voor, adverte voor advertenties. Ja. En dat wordt hieruit betaald. Ja... Nou, ah, dat is een leuk idee. Alleen de teksten bevallen me niet zo, maar goed. Uh... Maar, uh, dan zeg ik, Leo. gebruik dat geld wat je recht op hebt. en maak er advertenties van. Zie je, gaat meneer uh, Jasla weer raad geven, zie je. Ik? <lacht> <lacht> ik sta compleet neutraal hier. Te. Ja, ja, ja, ja. <lacht> ja. Maar gebruik dat. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja. Ja. Leo, uh, wat voor oproep zou je nog willen doen aan. De inwoners van Zandvoort Want je zoekt mensen, je zoekt kandidaten, ja, zoek, uh, je zoekt bestuursleden, je zoekt medewerkers. Ja, ik zou het heel prettig vinden als uh, jonge mensen uh, actief uh, mee gaan doen uh, bij Partij van de Arbeid. En uh, ik, uh, ik zal ze dan. Even inwijden in het Zandvoortse uh, politieke circuit. En daarnaast heeft de Partij van de Arbeid... Uh, ...programma's op voor allerlei opleidingen... ...voor uh, nieuwe raadsleden. En uh, ja, het is een, uh, een open verhaal... ...met uh, democratische controle... ...en je moet verantwoording afleggen. En uh, dat is uh, helemaal niet erg... ...als je niets te verbergen hebt, zeg ik altijd maar. Nou, is het... De... Ja, ik heb het geïn. Nou is er iemand geïnteresseerd, meerdere, en die zeggen, Leo, ik wil eens een, een praatje maken, kijken of ik mijn interesse bij de Partij van de Arbeid kan uitvoeren. Ja. Wie moeten ze bellen? Wie moeten ze mailen? Nou, in ieder geval kunnen ze mij altijd bellen, de, de, de voorzitter. Ja. Dus uh, Leo Heino. Telefoon. 06, ja. 51, ja. 81, ja. 59, ja. 22. Ja. Dat is het of. E-mail. 1, het cijfer 1. Dan Leo Heino. En dan het. En dan weer 1, sorry. En dan het gmail.com. Gmail. .com. Uh, uh, gmail. Ik en voor de... de rest is uh, alle fractie... Uh, de fractie is uh, bereikbaar. Precies, je kan Gert Tonnen... Uh, Gert Denne is de wethouder. Oesje. En Pim Kuiken eventueel. Uh. Precies. Maar wil je meer informatie hebben? Bel dan 06 51 81 59. Heel ja, goed. Ja, ja, ik heb goed geluisterd naar je. Oh. En uh, wil je e-mailen, kan het ook. En dan is de cijfer 1. LeoHeino1. En dan gmail.com okay. Maar ook ouderen zijn welkom hoor. Uh, ben jij partijloos op dit moment? Ik ben uh, helemaal partijloos. Uh, goed. Dus dan is, uh, is er een van de mogelijkheden. Het is een kans voor mij dus. Het is een kans, in ieder geval voor jou. is uh, Voor een frisse kijk op de wereld. Uh. Dat, dat heb ik altijd. <laughs> Leo, enorm. Bedankt voor je komst ja. en ik wens je erg veel succes toe. En je moet er nu echt tegenaan. Jazeker. Dankjewel. Jo, dankjewel, Leo. Uh, we gaan meteen door naar de afsluiting. Want ik heb een aantal punten voor de agenda die ik graag even wil. Uh... Voordragen. Uh, tussen tot 11 juni is de expositie Circus Zandvoort in het Zandvoort Museum. Tot uh, 17 september, Art Boulevard in deze periode, mogen op de boulevard protesttekenaars, schilders, sieradenmakers, levende standbeelden staan. Uh, dat is best leuk uh, tussen 10 en 10 uur s'avonds, gratis voor bezoekers. Er is een, uh, van 13 en 14 mei, dus dit weekend, een Art Walk Zandvoort kunstroute verdeeld over zes locaties door Zandvoort. En vanavond is er een vrije dansavond in Theater De Krocht, aanvang om 8 uur. Eh, morgen is het Max Verstappen in Spanje en een moederdag. En ook Jutters kofferbak, kofferbakmarkt op het Gassensplein van 10 tot 4 uur. Dan eh, maandag tot en met 22 mei eh, en 22 mei Amazing Mondays bij Ayuma op het Zuidstrand vanaf 6 uur. Op 18 mei basiscursus Wijn door Wijn aan Zee in Zandvers Museum aanvang om half 8. Dan 19, 21 mei komt Max naar Zandvoort. Jumbo familie race dagen met Max Verstappen in de hoofdrol. Er wordt verwacht dat er een kleine 100.000 mensen komen. Dus wees er op tijd bij. 20 mei summer. Festival op Battersplein om 8 uur. 21 mei, Rommelmarkt in de Krocht van 10 tot 4 uur. En 21 mei, klassiek concert in de Protestantse Kerk. Uh, en dat is met de Barbershop Showcore Will City Sound. En het wordt heel bijzonder. Ik wil graag bedanken. Casper Jurgensen voor de techniek die vloeiend liep. De redactie. Uh, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de redactie G. Rutte. De koffie eh, van Geen Rutte. Eh, Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid en de koffie, thee en water. Floris, het was weer geweldig om hier te zijn. Mijn naam was Pieter Jouwstra. Ik wens u allemaal een prettig weekend. En tot de volgende week.